Vanavond tijd voor het tweede bekroonde stuk uit de John Flandersprijs 1997. Het werd geschreven door Christophe de Pape en de andere leerlingen van het derde jaar Latijn-Wiskunde van het klein Seminari van Roeselare. In de buurt van een Vlaams dorp wordt op een geheimzinnige wijze een verbrandingsoven opgeblazen. Korte tijd voordien was de directeur van dat bedrijf veroordeeld voor het illegaal verbranden van zwaar toxisch afval. Bij de ontploffing is een deel van deze giftige stoffen vrijgekomen. De bewoners maken zich zorgen, maar de overheid probeert heel de zaak te relativeren. Hilde Dane wil kosten wat het kost weg uit de strik, omdat ze zich zorgen maakt over de milieuvervuiling. Haar man Clode en haar zoon Robin vinden echter dat Hilde overdrijft en vinden haar haast overtrokken. Maar dan beginnen de gebeurtenissen zich op te volgen. In de streek worden insecten en andere dieren geboren met zware genetische afwijkingen. De mutaties ontwikkelen zich namelijk tot reuzen. Zo ook de konijnen van Robin en wanneer reuzenkonijnen de buurt overrompelen zijn de gevolgen niet meer te overzien. Kom je mee? Hm? Zij je iets? Naar die makelaar. Welke makelaar? Die kwakende kikker. Met zijn kale knikker en zijn uitpuilende portefeuille. Robin, jij doet de vaat, oké? Okay? De kwakende kikker met zijn kale knikker. Die van vorige week dus. Die van die krotwoning, ja. Die hij ons wilde aansmeren voor vijf miljoen. Ja, ja. Doe jij nog maar een schepje bovenop. Maar het is toch waar, Hilde. Die vent was niet te betrouwen. Kom je nu mee of niet? We hebben een afspraak om zeven uur. Wij hebben een afspraak om zeven uur. Jij hebt die afspraak, ik niet. Zijn naam is Haas en hij weet van niks. Doe nu niet moeilijk, hè, Klode. Leg die krant neer en trek je jas aan. Ik heb er genoeg van, Hilde. Ach zo. Meneer heeft er genoeg van. Dat huisjes kijken bij al die huisjes melkens komt me zo stil aan de strot uit. Ik dacht dat we daar al in het lang en in het breed over gehad hadden, Claude. Oei, oei, oei, oei, drankliefden in de lucht. Misschien herinner jij je nog dat ik helemaal niet wil verhuizen. Hilde. Ik voel me hier prima. Ik ben hier geboren. Ik werk hier. Mijn familie woont hier. Hier weggaan om elke dag een paar uur in de file te gaan staan... om dan thuis te komen in een betonnen blokkendoos op de 38 e verdieping. Zee. Je weet best dat ik niet op zoek ben naar een betonnen blokkendoos. Nee, maar wel naar een stulpje in een of andere grote stad... op meer dan 50 kilometer van hier... waar je longen kapot gaan van de uitlaatgassen. En hier gaan ze dan niet kapot, zeker? Mijn longen doen het nog prima. En die van jou ook, zo te horen. Hier is geen vuiltje aan de lucht. Laat staan in de lucht. De vogeltjes fluiten vrolijk en ze zijn nog altijd niet dood uit de bomen gevallen. En Robins konijntjes hebben er zelfs nog altijd geen myxomatose aan overgehouden. Dat niet is, kan nog komen. Hilde, doe eens nu een Ik slaap slecht, ik voel me duizelig en ik heb nachtmerries. Het zit allemaal in je hoofd, niet in je longen. Kom je nu mee of niet? Nee, blijf thuis. Goed, dan ga ik wel alleen. En dan kunnen jullie samen de vaat doen. Maar? ja. Uh, ik dacht zo, mm, mm, misschien kan ik in, in de plaats van Pa en dan, dan hoef je niet alleen te gaan. Oké. Okay. Trek dan je jas aan en voort. Of we komen nog hey, te laat. Hey, Robin, dit neem ik je kwalijk, makker. Dit is verraad. Dat wordt het vuurpilleton. Geef jij de schotels in de pannen maar een beurt, hè, pa? Je taal, Robin. Een onschuldige woordspeling, maar... Denk maar aan je zakgeldsmerige onderkruiper. Lode, alsjeblieft. Oh ja, en uh, als je de vaat gedaan hebt... mag je ook nog de vuilniszakken buiten zetten... de tafel afruimen, mijn kamer opruimen... de living stofzuigen en de dweilen, hè, pa? Of? Als je maar weet dat je van je aan je konijnen ook alleen kunt uitmesten. Eerlijk gezegd, ma, ik begrijp het toch niet goed. Wat nou dan, Robin? Dat je nu zo ineens weg wilt. En dan nog niet eens zo'n klein beetje weg. Hè? Nee, nee, ver weg. Ga zo nu meteen. Je weet even goed als ik waarom we hier weg moeten, Robin. Zo'n vaart zal het wel niet lopen, zeg. Oh, dat zeiden ze in Tsjernobyl ook. Bij ons gaat het niet om een kerncentrale, ma. Nee, anders waren we nu al onze haren en onze tanden kwijt. Hadden we onze darmen al uit ons lijf gekotst... en konden we zo stilaan beginnen te creperen. Je taal, ma. Sorry. Wij moesten alleen maar alle deuren en ramen dicht houden. En het hoofd koel cool houden, zeker. Geen paniek, vrienden. We hebben de situatie perfect onder controle. Maar de mensen die het dichtst bij de verbrandingsoven woonden... ...werden wel geëvacueerd. En blijkbaar vond de burgemeester het niet voldoende... ...zijn ramen en zijn deuren dicht te houden. Nee, nee. Hij is er vandoor gegaan. Met vakantie, ja. Zeiden huh? ze. Hè? Zeiden ze. Op het gemeentehuis. Met onbekende bestemming en voor onbepaalde duur. Kom nu, Robin. Onze goede oude burgemeester weet er meer van. Zo simpel is dat. Want hij heeft ook boter op zijn hoofd. En daarom is hij gevlucht. Als we hier weggaan, heb ik niemand meer. Je zult vlucht nieuwe vrienden maken, Robin. In een grote stad leven de mensen naast elkaar. Alsjeblieft, Robin, hou op. Het is net of ik je pa bezig hoor. Maar het is toch zo? Als we hier veel langer blijven dan... Ja, ja wat dan? Nee, maar wat dan? Gaan we dan allemaal dood en groeit er gras op onze buik? Zelfs geen gras meer, vrees ik. Maar hoe weet jij dat zo zeker, ma? Is het misschien een uitvlucht omdat je hier al lange weg wilde? Het is geen inbeelding, geen bevlieging en geen uitvlucht. Ze verzwijgen iets voor ons, Robin. Ik voel het. Oh. Ze ontkennen te hardnekkig dat er, dat er iets aan de hand is. Je ziet spoken, ma. Pa heeft gelijk. Zelfs mijn konijntjes zijn nog kerngezond. Nou ja. En dat zijn heel gevoelige beestjes. Als er ook maar een heel klein beetje iets mis is met de lucht of met hun eten liggen ze met hun pootjes omhoog Het zit in de lucht Robin Er is iets gaande, wij moeten daar weg Ik voel het Meneer, is Robin thuis? Nee, hij is weg met zijn moeder. Moest je hem hebben. Voor uh, zijn nieuwe video'spelletjes. We zouden ze vanavond uittesten. Ah, nee, ze zijn gaan uitkijken naar een ander huis. Een ander huis? Ja. Hilde is een beetje over haar toeren, geloof ik. Omdat de verbrandingsover werd opgeblazen? Waarschijnlijk. En zowel de brandweer als de politie zeggen dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. ja, enfin, toch geen stoffen die schadelijk zouden zijn voor de mens. <laughs> maar de groenen die weten het natuurlijk veel beter, hm? En mijn vrouw geloofde hen in plaats van de politie. Verdomme. Dat was dan wat zijn donderslag bij heldere hemel. Kom binnen, Mark. Straks word je nou doornat. Ga zitten. Wil je iets drinken? Nee, nee. Uh, dank je, meneer uh, Dame. Uh, en? Wat denken jouw ouders erover? Als het van mijn moeder afhing, dan logeerden we nu al bij familie aan de kust. Tot de kust hier definitief veilig verklaard is, zeker. Zoiets ja. <laughs> maar je vader kan hier niet weg, want hij werkt hier. Mm. Uh, het is hier hetzelfde. Mijn vrouw wil nu per se een ander huis kopen. Geeft niet wat de voeg als het maar buiten een straal van 50 kilometer van deze verdoemde plek ligt. Ze wil hier nooit meer terugkeren. Eindelijk heeft ze een mooie uitvlucht gevonden om weg te geraken uit dit boerengat. En nou, ze staat er geen moment bij stil wat ik ervan vind. En Robin? Robin. Och. Die kan het allemaal niet echt schelen. Die houdt het hoofd koel, cool, net zoals zijn pa. Die is alleen maar meegegaan met haar huisjes kijken... omdat hij zo aan de vaat kon ontkomen. Het was te klein. En te oud. Ja, maar voor die prijs... Vergeet het, hè, ma. Je hebt gelijk. Je pa zal nooit willen meekomen. En ik ook niet. Het was zelfs geen tuin. Waar moet ik dan met mijn konijnen blijven? Ja, ja, het is al goed. Zet je de radio's aan voor het nieuws? We hebben gesproken van honderden doden bij nieuwe gevechten tussen Hutus en Oh, doe... Ze zijn daar weer hoor. Wat doe je nu? Ik wil graag het nieuws horen. We kunnen hier al radio free ontvangen. Nou ja, dat hoor ik. Pa heeft hem voorgeprogrammeerd. Onze favoriete, vrije radio, stevige rock en een likje grunge. Ja, ja, grunge. Ja, zeg het moet toch niet altijd Dana-winner zijn, hè, ma? Ik wilde gewoon wat naar het nieuws luisteren. Oh, het is toch altijd hetzelfde liedje? Onder de doden bij de hutus en de toetsies. Doden bij een bomaanslag of zo. En voor de rest zal we ergens een fabriek zijn dichtgegaan. En een politicus of een rechter die zijn geheugen verliest. Geef mij dan maar een Young. Op een Ma! stelt dat de directeur Verheyen... Afblijven, het gaat over Verheyen. Van de aanslag op zijn eigen verbrandingsoven. Zoals bekend is directeur Verheijen bij deze aanslag zelf om het leven gekomen. Uit vertrouwelijke bron hebben we nu ook vernomen dat de man zou gehandeld hebben in een toestand van diepe depressie. De actie van de directeur tegen zijn eigen verbrandingsoven wordt dan ook omschreven als een regelrechte wanhoopstaat. Intussen blijft het zeer onrustig in de wijde omgeving van de opgeblazen verbrandingsoven. Diverse buurtcomités proberen de dorpelingen te overhalen, het voorbeeld van burgemeester van de Malen op te volgen en tijdelijk de streek te verlaten. Het buurtcomité eist ook volledige klaarheid van de federale overheid. Het departement volksgezondheid blijft ondertussen herhalen dat er geen toxische stoffen zijn vrijgekomen en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De woordvoerder van het actiecomité Schone Lucht verklaart echter over aanwijzingen te beschikken dat directeur Verheijen en burgemeester Van de Malen smeergeld hebben ontvangen om illegaal, ongeïdentificeerde, maar levensgevaarlijke chemische afvalproducten te verbranden in de oven. Dat was het nieuws. Zeg, wat schilder? Ik je niet, slapen. Nee. Ik zie altijd maar die beelden voor me. Van mensen. De, de. Hun nagels groeien uit tot klauwen. En hun haar valt uit. Hun hoektanden worden groot en, en scherp en puntig. En allemaal buisten op hun lijf. Geelachtig. Verdroogde etterkosten. Nog maar een droom, Een nachtmerrie. Dromen Ik zie jou ook. Je ogen. Het lijkt alsof je je verstand hebt verloren. Je houdt mijn hand vast. Je knijpt hard en je kijkt me aan met van die verwilderde ogen. Je... En dan, dan vallen ze uit je oogkassen. En achter jou rennen mensen in paniek. Achtervolgd door reusachtige konijnen. En uit de verbrandingsoven... Goedemorgen, Robin. Morgen. Mama, slecht geslapen. Je ziet er zo... Nog uh... laat maar, jongen. Laat maar. Er liggen nog wat wortelen in de koelkast voor je konijnen. Hmm. Oh, mag ik die komkommers ook meenemen ma? Ja, ja, doe maar. Wil so. jij nog koffie? Graag. Ah, Oké. So. Staat er iets in? In de krant. Over de verbrandingsoven. Och, hetzelfde verhaal als gisteren op de radio en televisie. En jij gelooft nog altijd dat er niks aan de hand is. Muh, well, duh. Zie je hem dan nu eens bezig? Hij verwendt die konijnen van hem tot en met. Mijn grootvader hield ook konijnen. Maar hij had er nooit zoveel geluk mee. Ze kregen vaak een of andere ziekte. Ja. Misschien gingen ze liever daaraan dood dan te eindigen op ons bord. Als konijn op grootmoeders wijze. Maar die van onze Robin zullen niet eindigen op ons bord. Op grootmoederswijze. wijze. Claude, ik denk dat wij eens ernstig moeten praten. Waarover gaan we? Over het nieuws van gisteravond. En over wat ons vandaag en morgen te doen staat. Tja, Hilde. Pak, ah. ah, kijk eens. Ha! Ah, wat een monster, doe dat onmiddellijk weg Een monster, kom, kom Dat rupsje is alleen wat groot uitgevallen Dat doet geen mens kwaad Weg ermee Robin, mijn huis uit Zet het maar buiten op een blad Robin Anders houdt je moeder er nog een trauma aan over ah, ah, Raap dat beest op en gooi het weg Ja, ja, ja, direct direct. Dat kreng heeft mij gebeten Wat zeg je, die rups maar fijn, Dat meen je niet Kijk maar, het bloed Rups bijten niet Robin Heeft hij zichzelf gebeten misschien kijk je ogenverdomme toch eens openkloden. Hij bloedt. Echt waar, pa. Die rups heeft mij gebeten. Je, je hebt dat, dat monster toch doodgestampt, hoop ik. Malve. Doe het dan nu, hoor je nu. We moeten hier weg, Robin. Zo snel mogelijk. We gaan een tijdje bij je oma en opa logeren. Pa zal dat nooit willen, maar... Er gebeuren vreemde dingen, Robin. Die rups, dat was geen gewone rups meer. Dat was... Voilà. Die zal niemand meer bijten. Heb je daar nog meer piranha-rupsen gezien, Robin? Nee. Spotten niet mee, Claude. Ik spot niet mee. Zo'n dorstige rups heb ik ook nog nooit meegemaakt. Misschien een onbekende soort of zo. Zal mijn licht eens opsteken. Het is een mutatie. Een wat? Een mutatie. Een verbastering Ben je daar door... weer met je radioactieve fantasieën? Die verbranding zo was geen kerncentrale. Als er al giftige stoffen vrijgekomen zijn... zullen die zeker niet op zo'n korte termijn tot allerlei mutaties leiden. Giftige stoffen. Robin... Misschien was die beet wel giftig. Maar niet overdrijven, hè. Kom kijken, het bloed al niet meer. Zouden we toch niet beter naar de dokter gaan, Robin? Voor alle zekerheid. En mij daar eens belachelijk gaan maken, zeker? Ja, ik werd gebeten door een ripsdokter. Klolder. Nee, eerlijk waar, maar, maar ik, ik voel me goed. Er is niks aan de hand. Ik wil dat je dat wondje ontsmet. Maar, ik moet dringend naar school. Straks kom ik nog te laat en dan krijg ik het weer aan de stok. Met mevrouw pie. En ik heb al zo'n slechte cijfers. Doe nu maar wat je moeder zegt, Robin. M mijn konijnen hebben nog niet eens hun een voer gekregen. Ja, ik doe dat wel. Ga jij dat hondje maar eens met. oké? Okay? En dan op naar Madame Pie. Hé, hey, hey, kijk eens aan. Onze konijntjes zitten zonder eten. Hé, hey. heeft Robin geen tijd gehad voor jullie, hé? Hey. Omdat hij met een agressieve reuzenrubtje zat te spelen, zeker? Nog goed, dat Claude er is, jongens. Dan zal jullie eens extra in de wat leggen. Zo. Als voorgerecht krijgen jullie van papa Claude een compositie van droogvoer... met daarbij lekker fris, heerlijk, helder regenwater. Hm. Smaakt, jongens. En dan de wortelen. Stoute, stoute, Robin. Die lekkere wortelen hier zomaar laten rondslingeren terwijl hij met de agressieve reuzenrubjes gaat stoeien. Hé, hé, hé, hé, het komt niet af, jongens. Uit misschien. Hé, hé, hé, maatjes. Wat is dat nu? Niet allemaal tegelijk, hè. Beetje tafelmanier, maar... Dat is niet waar, hè. Maar ja, dat is wel waar. Die twee dat hij zijn aan het God, zeg, we krijgen gezinsuitbreiding. En nog een klein beetje nog. Eén, twee, vijf, zeven. Elf! En daar nog een nest. Robin zal raar opkijken als hij dat doort Zijn moeren zijn hier voor dom allemaal tegelijk, Antwerpen. Hé, hey. Hilde! Hilde! Zeg, Hilde. De moeren van onze Robin zijn allemaal tegelijk, Antwerpen, met hopen. Allemaal? Tegelijk, ja. Klode, hier klopt iets niet. Charlotte heeft vorige maand nog maar geworpen. Het kan dus niet. Maar daar zeg je zo al iets. Een drachtuur dag twee. Acht weken. Ja. En hoe lang zijn ze al zo onrustig? Onrustig. En hongerig, ja. Jij noemde dat gewoon levendig, ik noemde dat onrustig. En extra hongerig. Maar ja, volgens jou was dat alleen maar fantasie van mij. Hoe lang al, Claude? Robin zei nog op zijn verjaardag dat ze ook aan een stukje taart schenen te lusten. Zo hongerig waren ze, zei hij. En wanneer was dat? Eh. Uh... Een goede maand Zes weken om precies te zijn, Claude. Wat bedoel je? Twee weken nadat de verbrandingsoven ontplofte. Die konijnen zijn acht weken geleden zo erg levendig en extra hongerig geworden, Claude. Ze hebben hun kleine monstertjes acht weken gedragen. En acht weken geleden, Claude, ontplofte die verbrandingsoven. Jij ziet sproken En jij draagt oogkleppen, Claude. Ma! Ma, ik heb goed nieuws! Ma? Ma? Pa? Waar zitten jullie? Ik ben thuis! Krooklo, Robin en ik zijn een huis gaan kopen. Er staat eten in de koelkast, kusjes, de. Had ik het niet gedacht. Achter mijn rug een huis gaan kopen, verdomme. Maar ja... Ah, Mark? M meneer Danen, mijn ouders. Wat is er met die ouders? Weet u waar mijn ouders zijn, meneer Danen? Nee, misschien naar de stad of zo. En die katten dan? Katten? Hebt u die katten niet gezien? Nee, we hebben geen katten. Of bedoel je Cleopatra van jullie misschien? Zeg, ze is toch ook niet beginnen jongen of zo? Nee, nee, nee, met, met Cleo is alles in orde. Enfin, ze was wel wat uh, agressief, vond ik, maar uh, kijk, uh, ze heeft me zelfs gekrapt. Maar ja, Cleo heeft wel meer van die kuren. Je moet die wonden laten verzorgen en Mark zo'n klauw van een kat kan gevaarlijk zijn. Ja, ja, maar het, het is niet daarvoor dat ik kom. Het wemelt van de katten in onze tuin, meneer Dame. Hebt u die daar niet gezien? Nee. Kijk, er is er weer een. Maar, waar zitten die katten nu, Mark? Ik zie geen kat. Ik zie zo goed als niks eigenlijk. Daar. wacht, wacht, wacht. Blijf hier. Ik zal er eentje proberen te pakken. Voor voorzichtig, meneer Dame. Hoe zie je? Poesie, poesie, mouw. Kom uit met paasje, kom. Poesie. niet bang zijn, poesie. Kom maar. Auw. meneer Dame? Hou, dat kring heeft mij gebeten. Cleopatra? Het was geen kat, Mark. Wat was het allemaal? Een konijn. Een konijn dat bijt? Zo groot? Ja, stom. Hè? Iets van een goedkope science fiction film. The Killer Rabbit of zo. En het stomste is nog dat ik dat beest heb herkend. Wat? Ja, een van onze konijnen, maar dan een stuk groter. Meneer Dame? Daar zitten er nog. Waar? Daar. En mijn kinder? Je hebt gelijk. Het zijn dus geen katten, maar konijnen. Twee, zes. De, de konijnen van Robin zijn uitgebroken. Ja. Ze verzamelen zich. D daar komen er nog twee. Verzamelen? Waarvoor? Om ons aan te vallen. Mark. Mensen vallen wel eens konijnen aan om ze daarna op te peuzelen, maar niet omgekeerd. Het kan toch gewoon niet? Gebeuren hier de laatste tijd wel meer dingen die niet kunnen, meneer Dalen. Ik ga eens kijken, oké? Okay? Als jij hier zit. Nee, nee. Beter nog gaat terug naar binnen. Oh, Oké. Okay. Vlees zitten er komen. zal er niet mee kunnen lachen als hij hoorde dat je dat huis gekocht hebt. Ik heb dat huis nog niet gekocht, Robin. Ik ben dat alleen maar van plan. En dat heb ik die mensen ook verteld. Maar dat je zo achter zijn. Hij rug... zal er zich maar eens moeten bij neerleggen. Ik hou daar niet langer uit. Ja, jij moet het hem zo dadelijk uitleggen, maar ik niet. Och nee, toch niet weer die vrije radio. Ik krijg daar hoofdpijn van, Robin. En ik krijg hoofdpijn van jouw nieuws. Oké, oké, hier gaan we dan met Desiree in de radiostuur. Nog even de juiste tijd. het is nu precies... Hé, ik verdomme! komt dat beest binnen? had dat konijn van Ah! Ah! Ah! wat voor een flauwe grap was dat nu weer? Robin, ik vrees dat het geen grap Bellen, of neer de Rijkswacht. Kom, we barricaderen ondertussen de deur. Park, Ja? Ik ben bang dat hij gelijk had. En jouw moeder waarschijnlijk ook. Er is iets aan de hand. Ik weet alleen niet wat. De giftige stoffen hebben de beesten veranderd. Daarmee is het begonnen. Het gif heeft zich op de planten vastgezet... en heeft die planteneters veranderd in vleeseters. Het waren mijn ouders, hè, meneer Dame. Je hebt ze gevonden, hè? De konijnen van Robin zijn op hen afgekomen. Hé, meneer Dane? Ja, Robin. Ze ja. zijn daar. Als uitstappen. De konijnen! Het was geen inbeelding, hè, Robin? Nee. Het waren konijnen. konijnen. Ja, ik heb ze ook gezien. Daar nog, onze oprit. Pa is thuis. Er brandt licht. Ja. Hij mag niet naar buiten komen. Als hij naar buiten komt, dan. De deur gaat open, ma. Niet doen, Claude! Niet naar buiten komen! Oh. Ma! Ma! Tot zover Konijn op grootmoeders wijze. Het werd geschreven door Christophe de Pape en de andere leerlingen van het derde jaar Latijn-wiskunde van het kleinseminari van Roeselaren. En Patrick Bernouw heeft de klas hierbij dramaturgisch begeleid. In de rolverdeling herkende u de leerlingen van de klas, Wim Jansen, Mark Willems, Karl Ridders en Marlee Maas. Mikkel Barre was de studiotechnicus, de geluidsregie was in de handen van Eddy Bilkin en Hugo Prinsen voerde de regie.